Met het, het Israëlische leger heeft in de gazastrook het lichaam gevonden van een van de mensen die op 7 oktober uit Israël werden ontvoerd. Elad Katsir figureerde de afgelopen maanden in twee propagandafilmpjes van islamitische jihad. Volgens Israël is hij ook door die terroristische beweging vermoord. Israël heeft geen details vrijgegeven over hoe ze zijn lichaam hebben gevonden, alleen dat dat gebeurde op aanwijzing van inlichtingendienst in die Australië wil samen met Israël onderzoek doen naar de droneaanval in Gaza waarbij begin deze week zeven hulpverleners werden gedood. Een van hen was een Australische vrouw. Australië wil dat de onderste steen boven komt. Het Israëlische leger maakte gisteren bekend dat twee betrokken officieren zijn ontslagen. De reddingsbrigade waarschuwt mensen om niet te lang in open water te zwemmen en adviseert om beschermende kleding zoals een wetsuit te dragen. Op veel plekken wordt het vandaag zomers warm, maar het water is nog koud. Zo is de zee nog maar een graad of 10. De reddingsbrigade zegt dat zwemmen in de zee vandaag te vergelijken is met een nieuwjaarsduik. Wie toch gaat zwemmen moet er ook rekening mee houden dat er nog weinig toezicht is... omdat het strandseizoen pas later begint. De Wouter-Pieterse prijs voor het mooiste kinderboek is dit jaar gewonnen door Tjebe Veldkamp en Mark Janssen. Ze krijgen de prijs voor een jongen die van de wereld hield. De jury spreekt van een magisch boek en een klassieker in spee. De winnaars krijgen 15.000 euro. De Woutje Pieterse prijs werd uitgereikt... in het taalprogramma van Frits Spits op NPO Radio 1. Op het Griekse eiland Kreta worden vier dorpen geëvacueerd... vanwege een bosbrand. Die brak vanochtend uit. Volgens Griekse media is er zeker één gewonden... en staan meerdere huizen in brand. Blussen gaat lastig door de harde wind. Ook op twee andere plaatsen op Kreta woeden branden. Het weer zonnig, ook wat sluierbewolking. Bij een stevige zuidenwind worden het 23 tot plaatselijk 25 graden. Morgen droog, met soms zon en dan 16 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 voort op zaterdag <Sie> Het is uh, vijf over twee Zandvoort, een hele goede middag. En welkom dat je er uh, weer bij bent, Zandvoort, op uh, zaterdag. Vorige week hadden we een uh, extra lange Zandvoort voor jou, tot uh, zeven uur. Maar vandaag uh, hoeven we maar tot uh, vijf uur, Thomas. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Ja, gezellig. Gezellig. Ja, het is weer even geleden al. Jazeker, nou... Hele tijd geleden alweer. Ja. En nu mag je twee keer achter elkaar, Twee keer. Hè? Oh, ja, volgende week ook weer. Ja. Ja, daar hebben we zin in, hoor. Dus zeker. En ik neem het zonnetje mee, hè? Gelukkig. Ja. En 22,2 uh, graden op dit moment uh, bij het weerstation uh, op de boulevard. Dus... Uh, Dat is mooi. Lekkere temperaturen. Lekker. Zeker. Alleen het echte zonnetje mis ik wel een beetje, hoor. Ja, er staat nog wel een aardig windje. Ja. Ja. Dus nou, zometeen om half drie uur het uh, weer van jou natuurlijk. Ja. En wat gaan we voor de rest allemaal doen? Nou ja, we hebben natuurlijk Zandvoortse uh, nieuwsberichten die we uh, doorlopend het programma even gaan behandelen. Om half drie start dan uh, SV Zandvoort tegen de Foresters uit Heilo. Belooft een spannende wedstrijd uh, te worden. Daar is Jaap Koper voor ons aanwezig op het Eindjesveld. Nummer uh, zes tegen de nummer twee. Ja, dus uh, de nummer twee die loopt wel maar zes punten achter op de nummer één. Maar goed, je weet het niet. Een balletje kan uh, gek rollen. Uh, dan gaan we nog uh, luisteren naar een interview uh, van uh, Ron Brouwer en Brigitte van Eyck. Van uh, café Lauron Hardy en uh, het, wapen. het Wapen. Over het Zomerstartfestival, wat uh, plaatsvindt op 10, 11 en 12 mei. Dan hebben we nog een paar andere evenementen die ons te wachten staan aankomende week. We hebben natuurlijk uh, om kwart over vier uh, bellen we met Randall voor de pitreport. Want uh, vanmorgen vroeg uh, zijn ze weer op de been geweest in Japan. Ja, was weer uh, vroeg uh, wakker, uh, Thomas. Ja, en, uh, nou, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb alleen de laatste uh, tien minuten gekeken. Ja, dat want, uh, is ook het belangrijkste. Uh, precies. En, uh, en om alle vijf hebben we natuurlijk nog het dier van de week. Nou, weer een uh, vol programma tussen twee en uh, vijf uur. En uh, wil je trouwens uh, nog even een kijkje nemen in het uh, Kennen met Dieren Thuis? Vandaag is het uh, open huis daar. En dat uh, duurt nog tot uh, vier uur, dus iedereen is uh, van harte welkom. Maar blijf lekker luisteren naar de Zandvoortse Radio met Zandvoort op zaterdag. En deze plaat natuurlijk, Surf en Mwaki. <middels> Oh, no, no, no that me that When I get, when I get no Er weer twee groot is uh, non-stop. Als eerste hoor je uit het uh, Swahili's uh, Mwaki van uh, Serb. Blijft een geweldige zonnige plaats. En weet jij nou wat aan, ze uh, zeggen? Huh? Weet je wat ze nou nee, zeggen? Nee, maar jij ook niet uh, waarschijnlijk. Nou, het heeft iets met vuur te maken. Met vuur? Wat, ik, wat het verder is, dat uh, weet niemand. Oké, okay, nee, ik uh, zocht al de vertaling, maar die kon ik uh, ook uh, niet vinden. Nou ja, het is iets Swahili's. Swahili's. Dus, uh, nou, klinkt wel lekker. En uh, erachteraan ABC uit de jaren 80 en Be Near Me. Nou, het is uh, kwart over twee. Het nieuws in het kort nu. Ja, we hebben natuurlijk... Uh, kijk, het is een mooi weekend dit weekend. Nou heeft, uh, zijn er werkzaamheden aan het spoor. Dus dat hebben ze perfect getimed. Nou is dat natuurlijk van tevoren gepland. Dus daar kunnen ze niet zoveel aan doen. Maar uh, er worden uh, tussen uh, vandaag... Uh, vanmorgen om half zeven zijn ze begonnen. Tot en met maandag 8 april 10 overeenst nachts... rijden er geen treinen tussen Haarlem en Zandvoort aan zee. Dit vanwege uh, vervanging van de bovenleidingen. De dienstregeling is daar dus aangepast. En er rijden bussen tussen Zandvoort en Haarlem. Waarbij de reistijd oploopt. Met een extra 15 minuten ongeveer. Nou, dat valt nog mee. valt mee, hè? Zeker. Dan hebben we nog uh, vandaag. Dat is ook vandaag. Uh, ben je nog langs geweest, Rob? Toevallig. Uh, waar langs geweest? Bij de Straat, Bij de nee, Dierenthuis. Nee, oh nee. Dierenthuis. Hadden we het net over. Ja, klopt. Wat gebeurt daar allemaal dan? Ja, die heeft uh, een open dag vandaag. Dat is uh, van 11 uh, tot 4 uur. Dan ben je nog van harte welkom dus. Uh, daar kan je... Ja, kijken hoe het er van binnenuit ziet, hoe het eraan toe gaat. Uh, er worden ook uh, allerlei uh, um, activiteiten georganiseerd, zoals een loterij. Of uh, worden er verschillende demo's gegeven met speurhonden. zijn er springkussens, uh, winkelkraampjes, noem maar op, foodtrux. En uh, ja, alle prijzen van de loterij die zijn, uh, worden gedoneerd, uh, die zijn gedoneerd door ondernemers. En die worden natuurlijk ten goede van het. Uh, dieren thuis opgebracht. Nou, gewoon een kijkje gaan nemen en dan vind je ook het dier van de week. Ja, die zeker. Zit, die zit ook op uh, jou te wachten en uh, straks om half vijf uh, dan weet je wie het uh, dier van de week uh, is. Het kennen we dieren thuis open tot uh, vier uur voor deze open huis, open dag. En iedereen is uh, van harte welkom om even een kijkje te gaan nemen. Zo meteen om half uh, drie het uh, weerbericht en uh, als uh, Lex van der Hoorn, uh, de weerman uh, van uh, ZFM, uh, Erbij zou zijn, dan uh, zou ik zeker deze plaat weer gedraaid hebben. Nou, Lex, mocht je aan het luisteren zijn, dan is die ook speciaal voor jou, hè? De single van uh, Crowded House. Nog een keer Better With You. Walking round the room, singing stormy weather. At 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but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 Het ruim 22 graden als we het over het uh, weer hebben. Uh, en are with you? Die draaiden we speciaal voor onze uh, oud-weerman Lex van der Hoorn. En hier is een uh, Engelsman in New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. Alweer een hele tijd geleden hoor, dat dit een uh, hitje was. Joder, Chris Cap en een Englishman in New York. Uiteraard uh, kennen we deze ook uh, in de uitvoering van uh, Sting, Thomas. Ja, ik vroeg hem al af. Ik, uh, ik, ik kon hem niet. Nee? Dat nee, oh, vind uitvoering. je wel leuk. Ja, zeker. Ja, toch? Zeker, zeker, zeker. Oké, okay, nou je had het net over het uh, open huis uh, van het uh, Kennen we Dieren We krijgen net een uh, melding dat je daar ook uh, een afspraak kan maken om je kat te laten chippen. Oké. Okay. Dus uh, mocht, je, mocht je kat uh, nog niet uh, getipt zijn, ga even naar het Dieren thuis en dan uh, kan je een afspraak maken om dat uh, gratis te laten doen. Kijk, dat scheelt weer. Dus, uh, en als dan uh, uiteindelijk uh, je kat uh, kwijt is of iets dergelijks, dan weet ze in ieder geval van uh, oké, okay, dat is de kat van Thomas. Bijvoorbeeld. <laughs> ja, het is wel handig. Ja, toch? Er komt nog wel eens voor dat je bericht op Facebook voorbij ziet komen dat mensen hun kat kwijt zijn. Zeker. Dus uh, ga even naar het Kennen met Dieren thuis en uh, maak een afspraak om hem uh, gratis te laten chippen. Zo ik het uh, weerbericht. Je verklapt nog niks. Hè, verder wat ik de komende niks. dag gaat doen. Maar het is lekker weer vandaag. Ja, ja, dat zeker. En daar genieten we nog even van. Alleen het uh, mocht voor mij nog wel iets zonniger zijn. Hè? Maar... Ja, het windje. Ja, nee, het voorjaar is er. En het begin is gemaakt van uh, de zomer, die er zeker weer aan gaat komen. Lekkere muziek op de radio nu van Dexys Midnight Runners. En dat was uh, Come on, Aydin. Je was lekker aan het uh, meezingen, Thomas. Ja, het is niet aan mijn tijd, maar ik ken het wel. Je kent het wel ja, heel goed. Ja, ja, ja, ja. Dus nou, kijk of je ook uh, gaat zingen van het weer. Ja, vandaag wel. Ja, hè? Ja. Oké, okay, nou, vertel. <laughs> nou ja, het weerbeeld lijkt natuurlijk op deze zaterdag wel op zomer, uh, zou je kunnen zeggen. Vanochtend zijn er nog wolken zichtbaar, maar geleidelijk uh, schijnt volop de zon... Er waait een stevige zuidenwind en daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur stijgt naar zo'n 23 à 24 graden. De zonkracht is 4 en weet je wat dat betekent erop? Smeren, smeren, smeren. Ja, dat betekent dus dat je gewoon in een uurtje verbrand kan zijn. Vanavond schijnt eerst nog de zon, maar geleidelijk raakt het bewolkt. Hij blijft uh, nog lang aangenaam met pas later op de avond temperaturen onder de 20 graden. Vannacht is het bewolkt en in de loop van de nacht valt er wat lichte regen. De wind rijdt naar het zuidwesten en neemt die kracht af. En de temperatuur daalt uiteindelijk naar 12 graden. Mooi koud. Ja, dan wordt het ineens koud. Hè? Ja. En dan gaan we nog even verder naar morgen. Morgen start de dag met wolkenvelden, maar geleidelijk breekt de zon weer door. Uh, maar het wordt niet zonovergoten net als vandaag, zullen we maar uh, zeggen. Tegen de avond verschijnen er steeds meer wolken. En er wijt een matige aan zee, soms vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 17 naar 18 graden. Daarmee is het nog steeds zeer aangenaam voor begin april. Dat dacht ik wel. Zeker. Zeker. Nou ja, lekker weer om te gaan barbecueën vanavond. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus de barbecues kunnen weer uit de kast gehaald worden. En lekker genieten van het heerlijke weer. Het heerlijke voorjaarsweer weer. Hè? Zo zullen we het maar zeggen. En wil je het weer nalezen? Dat kan op www.ricoweer.nl www.ricoweer.nl zo dadelijk gaan we naar Duintjesveld, aan Jaap Koper, de wedstrijd van vandaag. sv Zandvoort tegen Forsters, maar eerst meer muziek. Says you want party, so can we make these flames go higher? Mm. Talking about mm. hair hey now, hair hey now, mm. hair hey now, hair hey now, I go, I go, I need chucking more fina, I need chucking more fina, I <sighs> Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big pump trees, I tell you life don't get no better. Talking about hair hey now, hair hey now, hair hey now, I go, I go, I need.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 Grab Your shoes, let me two by two, and now we shine it bright like time. Talking about head now, hey now, head now, hey now. I go, I go, and it took him off, and it Chuck him off, and it yes. One drop it from low now. Take it to the max now. jump in the small, some way. Wind it, wind up, go down, wind up, go down. Somebody, but what we go, we, we go, go, go left, left, we go right, right.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 Breakfast Club en uh, Ride on Track. En erachteraan uh, I, go, I Go van uh, Justine Wellington. En uh, we hadden het net over de trein, hè, dat die niet uh, rijden tussen Sandvoort ja. en Haarlem. Ja, ik sprak net Jaap en ik, ik denk dat de tegenstander van SW voor de trein hebben gemist. Oké, okay, ja, dan, de, de trein rijdt helemaal niet. Dus, oh, uh, nou, nog makkelijker. Dan moeten ze met de bus natuurlijk. Ja, ze zijn nog niet begonnen. Nee, dus het uh, duurt even wat langer. Nou, Jaap uh, houdt ons in, uh, op de hoogte in ieder geval. Ja. Dus mocht ze gaan spelen, dan horen we dat, uh, Thomas. Ja, absoluut. Jij hebt trouwens uh, goed nieuws over het uh, Reuzenrad. Ja, die komt weer terug. Ja, want die hebben verleden Ja, moeten missen. Ja, ja, ja, ja. Ja, er is veel vraag over geweest. Uh, op 27 juli zal deze weer uh, openen... tot en met het Formule 1 weekend. Uh, Sans Beyond heeft een brief aan de omwonenden gestuurd. Het uh, side -events programma van de Formule 1... zal van 9 tot 25 augustus plaatsvinden. Het Reuzenrad zal echter al op 27 juli geopend worden... De gemeente verleende vorig jaar een uh, vergunning voor 10 dagen. Dit omdat een aantal omwonenden uh, aanhoudend zouden hebben geklaagd over het reuzenrad. Maar de kortere periode bleek niet winstgevend te zijn voor het bedrijf Sky Vision. En daarom bleef het reuzenrad vorige zomer weg. Wethouder Jan Jaap uh, uh, de Kloet pleitte tijdens de Formule 1 vorig jaar al van de terugkeer van het rad. Zeker, heel belangrijk onderdeel van het hele spektakel eromheen. Zeker. Dus wij zijn blij. Ben je wel eens mee geweest? Ja, tuurlijk. Ik niet? Nee? Nee, ik niet. Oh, dat is Smijt echt hoog. een belevenis hoor. Ik vind dat helemaal niks. Nee? Ik vind het leuk dat het er is. Zeker, zeker. Oké. Okay. Maar uh, nee. Nou nee, ja, misschien gaan we wel weer kijken of we wat kaarten kunnen weggeven op de radio. En dan uh, kunnen de mensen weer blij maken met een uh, rietje in het reuzenrad. Zeker. Helemaal beter. gratis en voor niets aangeboden door je lokale radio. Toch? Dat zou een leuke actie zijn. Zeker. Nou, we houden het in de gaten. Voorlopig is het nog niet zo ver, hoor. We hebben nog wel even daarvoor te gaan. Give me your, give me, your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of both lawless. Ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so. show you when you're mine. En uh, Treasure, we gaan een lekkere zonnige oude plaat draaien. Hier is uh, voor uh, de wat oudere luisteraars van uh, dit radiostation... een van mijn favorieten, Islands in the Stream van Kenny Rogers. Baby, when I met you, there was peace, I know. I set up to get you with a fine tooth, calm, I was soft inside. There was something going on. Hold me closer and I feel no voor Zandvoort uh, en de regio. Maar ook hele lekkere muziek, waaronder deze van uh, Kenny en Islands in The Stream. We wachten op het uh, begin van het voetbal, uh, zijn een beetje vertraagd door uh, ja, de bussen die zijn ingezet uh, bij het station. Al krijgen we net te horen van een verslaggever van ons daar ter plekke, dat het allemaal op rolletjes loopt. Dus alle bussen rijden op tijd en het lijkt dat uh, NS het allemaal goed voor elkaar heeft. Ik hoop dat het uh, voetbal inmiddels uh, begonnen is. Jaap Koper, goedemiddag. Ja. Ja, nou ah. dat het voetbal is inderdaad begonnen. Maar ik denk dat ze bij Foresters en bij SV Zandvoort hebben gedacht van jongens, de treinen rijden niet. Er zijn werkzaamheden van ProRail. Dus we beginnen maar ook even tien minuten later. Dus, ah, zo, okay. uh, dus ja, uh, ze zijn uh, volgens mij wel een tien over half drie, uh, kwart voor drie net uh, begonnen. Maar SV Zandvoort heren, uh, staat alweer met 1-0 achter. 1-0 achter? Ja, dat die goal, die viel eigenlijk net een minuut voordat we uh, voor de uitzending in gingen. En dat was eigenlijk een, een leuk, ja, leuk moment. Van de vorsters' zijde. Die jongens die komen uit Limmen. Uh, en ze staan iets hoger als S.V. Zandvoort. Die staan volgens mij op de vijfde plaats in S.V. Zandvoort. En Forresters derde of tweede. Ik heb niet helemaal eventjes het, het stand in mijn hoofd zitten. Maar Wij hebben ze op dus nummer twee we, staan, uh, Jaap. Nou, dat, dat uh, wil ik zeggen. Dus uh, die staan achter Stormvogels. De, de titelkandidaat. Dus dat zegt al iets over de krachtsverhaling in het veld. Uh, maar Jens van der Vlier, dat was de man die uh, bij Forresters de bal achter... Doelman Mickey Groot wist uh, neer te, uh, te leggen. Dus, uh, dus ja, helaas uh, voor de SV Zandvoort. Met een strafwindje over het veld. Uh, staat al achter. En ja, uh, het is eigenlijk meer uh, verdedigen wat SV Zandvoort op dit moment doet. dan dat ze uh, aanvallen. Hoewel Raymond Lagenburg even uh, wel uh, wat meer naar voren wist te komen. Maar de keeper van uh, Forsters. Uh, die wist, uh, dat is Code Vries. die wist hem toch een beetje uh, hinderlijk. Uh, van een goal af uh, te houden. Ja, het was even een momentje. Uh, de de, de SP Zandvoort-staf. Uh, die vierde een beetje op. Die vond daar eigenlijk wel een vrije trap in zitten. Maar daar was, die, daar was het eigenlijk niet uh, naar. Uh, dus uh, heren, het staat op dit moment 1-0 in het voordeel van uh, de Limmenaren. En SV Zandvoort uh, mag wel een beetje aan de bak als het gaat om er uh, nog iets uit te halen voor vandaag. Ja, ja, voordat we bij jou weggaan uh, zijn we een beetje compleet uh, vandaag of zijn er heel veel nieuwe spelers uh, nou, in het team? Uh, ik uh, zag alweer uh, Nigel Castillo ineens weer uh, op de bank plaatsnemen. Dus die, okay. uh, die staat ook recht voor me. Uh, en die, uh, die, die zit weer op de bank. Die is een tijdje uh, geplasseerd uh, geweest. Dus die schijnt weer inzetbaar te zijn. En normaal gesproken is hij ook de aanvoerder. Maar op dit moment is Rachel uh, Berg einde van de wat uh, en dan kun je wel zeggen, nou ja, er, er, er staan een echte, ja, hoe moet ik het zeggen? De diehards in het elftal, die staan er dus in. En dan heb ik het altijd Koenig, Niels, Karsten uh, Nigel Berg Raymond Laagburg. Maar ook Fernando Loewes, die staat er, ook, uh, staat er ook in. Dus het, het, uh, het, het, het, het, het stevige gedeelte van de SV Zandvoort uh, zit er in ieder geval in. Ja, er wordt ook vaak gescoord door de heer uh, Vertout. Speelt hij ook mee vandaag? Uh, die zit uh, op de bank. En wij ook. Dus, uh, dus ik moet even een beetje schuiven, want er uh, komen weer mensen uh, bij zitten. En ik zit op die bank aan de andere kant van de tribune. Dus vandaar uh, oh, okay, okay. dat ik eventjes moet inschikken. Nou, helemaal goed. Dan Dankjewel, Jaap, hè, voor dit moment. En geniet van de wedstrijd. Laten we hopen dat er uh, zo dadelijk door ST Sanford ook nog gescoord wordt. Ja, tot zometeen. Doei. Shine. My one solution is my queen Cause she stays strong Yeah, she is always in my corner Right there when I wanna All these other girls are tempting But I'm empty in your butt And they say, do you need me? Do you think I'm protected? Do I make you feel like you're dead? I'm like, no, that's really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader Nou, helaas een uh, slecht begin voor SV Zandvoort. Op dit moment uh, 0-1 daar op Dijkjesveld. Uh, Forsters uh, staan uh, voor. En uh, we moeten flink aan de bak om daar natuurlijk uh, veranderingen te brengen.